Ja, bij ons zijn nu aangeschoven het bloggerskoppel... Karin Raamaker en Marco Raaphorst. Um, zij komen praten over het festival BlogArt. Allereerst even de vooroordelen op een rijtje. Uh, bloggers zijn natuurlijk mensenschuwen. Moet je niet nog zeggen wat bloggers types. zijn? Of dat weet iedereen? Dat mogen jullie straks uitleggen. Um, die veilig dan thuis een stukje tikken. En dan dat op internet zetten. En, um, dat een beetje anoniem doen, het liefst. Um, en dan het festival Blogart, wat jullie dan gaan organiseren... dat gaat daar eigenlijk rechtstreeks tegen in. Jullie willen een offline ontmoetingsplaats creëren... voor en door creatieve bloggers. Precies, Vooruit. Wat, wat is een Ik blog? We zitten allebei heel braaf te knikken. Dit ja. is radio, ja. mensen. Ja, ja. Oh, ja, ja. Maar begin even met, met wat, wat is een blog? Is geen stijl bijvoorbeeld een blog? Of, of... Ja, eigenlijk wel. <laughs> uh, geen stijl als een blog, omdat ze gewoon uh, in dezelfde volgorde berichten publiceren als elke webblogger. Dus het laatste bericht staat bovenaan en mensen kunnen reageren. Dus ja, eigenlijk is het dan al een blog. Als je gewoon heel snel uh, iets kan publiceren de hele dag door en het laatste bericht staat bovenaan. En je loopt terug in de tijd, zeg maar. Dat is een webblog. Uh, heel simpel gezegd wel, ja. Ja. <laughs> Hoeveel, hoeveel webbloggers zijn er eigenlijk in Nederland? Weten jullie dat? Ja, de, die vraag krijgen we de laatste tijd heel vaak. Maar het zijn er een, een heleboel. Ik weet alleen niet precies hoeveel. Ja. Maar ik denk dat er elke dag wel een aantal weer bijkomen. Waarom vinden jullie het zo belangrijk... dat al die bloggers uit hun zolderkamertjes komen? Ja, maar die zolderkamertjes... ik vraag me af of dat echt zo is... Want uh, dat is een beetje het beeld wat mensen krijgen van, van een webblogger of überhaupt iemand die op internet uh, iets doet. En uh, ik denk namelijk helemaal niet zo dat het anoniem is en op een zolderkamertje en neurderig. En uh, dat denk ik dus helemaal niet. En daar spelen wij eigenlijk een beetje op in, ja, met blog uit. St ja. Sterker nog, van, van, uh, kijk, een webblogger begint te bloggen om een publiek te zoeken. Als je, dat, als je geen publiek uh, nodig hebt, dan hou je het voor jezelf. Dus een weblogger start zelf uh, gewoon iets op om juist een publiek te vinden. En die comments staan juist aan om de interactie aan te gaan met het publiek. Dus, uh, en wat wij eigenlijk alleen maar doen, is dat gewoon nog meer uitvergroten. En daar bijvoorbeeld een gezamenlijke ervaring van maken. Zet maar iemand op een podium neer en laat zijn verhaal daar live vertellen, terwijl er op de achtergrond een, een fotostream te zien is bijvoorbeeld. Of video's te zien zijn. Dus zeg maar uitvergroten in een andere setting. In een theater. Ja, want wat is internet in een theater? Je noemt nu een voorbeeld. Want wat gebeurt er nog meer op dat festival? Uh, er spelen ook bandjes. Uh, de voorwaarde is uh, sowieso dat, uh, dat echt iedereen uh, die uh, bij ons uh, komt kijken... of uh, komt kijken, komt uh, iets presenteren of laten zien dat hij een webblog heeft. Dus al die bandjes hebben ook een weblog En zijn er ook echt op een leuke manier actief mee bezig. Uh, er zijn wat lezingen. Presentaties van mensen die iets vertellen over ja, hoe ze uh, uh, het weblog fenomeen bijvoorbeeld zien, of zo. Uh, Erwin Blom, bijvoorbeeld, is er uh, eentje van. Uh, die heeft heel veel kennis over zeg maar, social media en hoe je weblogs daarop uh, kan, kan gebruiken. En de discussie-panel ja. is ook heel belangrijk. Uh, oude media, wat moeten we met de nieuwe media, waar we het dus nu over hebben? Ja, ja. is het. Nee, de, de, hoe, hoe voorkom je dat dat heel saai wordt, bloggen op een podium? Waarom zou het saai worden, denk je? Maar lezen mensen dan voor wat ze geschreven hebben? Nee, ik denk dat je het anders moet zien. Er zijn in ieder geval uh, presentaties. Uh, mensen die bijvoorbeeld ook um, een webblog gebruiken uh, als bedrijfsblog... Dus er komt ook een lezing over uh, creatieve ondernemers. Die houden een Geef eens een over. voorbeeld van een uh, bedrijf wat dat gebruikt. Nou, bij ons komt iemand vertellen over Dollypop. Stichting Dollypop. Die doen iets voor jonge ondernemers. Dus die, die gaat daar dus een presentatie over geven. Dus het is niet, je moet het niet zien als een soort van uh, voorlezen van wat je doet op je blog. Maar erover praten. Dus uh, ja, een, een presentatie erover houden. En uh, ja, wat nog meer? Nou ja, Rutger de Kwaaien bijvoorbeeld. Ja. van koekjesfabriek is wel. Leuk voorbeeld van iemand die weer wel echt komt voordragen wat hij normaliter op zijn blog zou doen. Hij uh, is een jonge blogger, hij is 13 jaar en hij twittert vanuit zijn klaslokaal. Uh, dus hij is uh, heel. Mag dat? Maar, uh, <laughs> dat is niet aan ons. <laughs> nou, wat ons betreft mag dat wel. Ja, oké. Koekjesfabriek. Wat gaat hij dan doen? Hij gaat een uh, twit uh, eigen Twitter gedicht uh, voordragen. Uh, veel van zijn uh, Twitter berichtjes zijn uh, ja, hilarisch of, uh, of zeer pijnlijk of zo. Ik bedoel, als je dat tegen een, uh, een van zijn juf gaat houden, zijn ze er misschien niet blijven mee. Maar uh, hij, hij heeft dat verzameld uh, tot een uh, gedicht en uh, draagt dat voor. Ja. Ja, dat vond ik trouwens heel prettig van het programma. Want ik heb dat natuurlijk doorgenomen. Het zijn allemaal blokjes van ongeveer een kwartier. Ja. En, en dit gedicht duurt dan vijf minuutjes. Ja. Het is heel erg hap, Snap? hè? Eigenlijk ja. net als een blog misschien is. Ja, ook wel. Ja, ja een beetje snelheid. Ja, ja. niet bewust, maar nee. misschien zitten we zo in elkaar. En ja, <lacht> uh, doen we daarom zo, ja. Wanneer is het eigenlijk, dat hele blog? Hè? Dat is uh, hoeveel jaar geleden begonnen? Vijftien? Ze zeggen, in Nederland is het ongeveer uh, tien jaar bestaat het nu. Officieel zijn er een aantal uh, sites zoals About Blank... en uh, uh, een aantal andere sites die, die, die, ja, die zeggen het bestaat nu tien jaar, zeg maar. En wat heeft dat Nederland dan opgeleverd? Heel veel, denk ik. Ja. Ja. Blogger, onder andere. Nee. <laughs> uh, ja, ik denk, nou gewoon wat, wat mij het meest aantrekt uh, aan webblogs... ik ben zelf ook actief uh, webblogger... Uh, is gewoon die heel erg die do-it-yourself-mentaliteit. Dat mensen gewoon echt vanuit niets iets kunnen starten... en eigenlijk de wereld kunnen gaan verbeteren... of kunnen verrijken met hun dingen. En uh, ze hebben ook geen redactie, ze kunnen zelf publiceren... Uh, ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Een soort punkmentaliteit, een soort do-it-yourself mentaliteit... wat je er ook aan, aan kun kunt koppelen. Maar vooral dat, dat laagdrempelige karakter... en dat autonome karakter trekt mij gewoon heel erg aan. Het is gewoon puur wat dat betreft. En ik denk dat het echt een verrijking is geweest. Als je kijkt naar wat er nu op internet gaande is... Of Breder gezegd is gewoon internet gewoon een verrijking geweest, denk ik, voor creatieve uitingen. En uh, wat er nu gaande is in de muziekindustrie, ja, dat wankelt een beetje en dat, dat kraakt. En, uh, maar ik denk dat dat heel gezond is. Want als je kijkt naar hoe die bandjes tegenwoordig hun, uh, ja, gewoon op internet de keer gaan en hoe ze YouTube kunnen gebruiken en hun fans kunnen bereiken. Ik bedoel, de, de relatie tussen een fan en een bandje is kleiner geworden. En weblogs dragen er ook zeker aan bij, denk ja, ik. Ja, meer interactie. Ja. Maar ook qua nieuws. Ik denk dat heel veel dingen eerder op een webblog staan... of op Twitter dan uh, een krant. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook heel belangrijk. Het is natuurlijk ongetwijfeld waar wat jullie zeggen. Maar vroeger deed je al die communicatie ook. Alleen niet in je eentje toch op die zolderkamer waar Floor het net over had. Maar dan ging je in het café zitten. En dan deed je ook dat verhaal. Ja. En dat was eigenlijk net zo snel. Hm -hmm. Alleen wat minder grootschalig. Ja. ja, precies. Ja, dat komt natuurlijk. Kijk, internet is een goed distributiemiddel. Dus uh, ja, als je genoeg vrienden hebt. of genoeg mensen uh, ziet te vinden die het interessant vinden. ja, die vertellen het wel met de tamtam, -tam, uh, de digitale tamtam. -tam, uh, door. En ja, dat, dat blijkt ook heel erg in de organisatie van, van ons festival Blog Blogart. D ja, internet speelt een hele goede rol erin. Dus als je echt iets leuks te vertellen hebt. En mensen kunnen er iets mee. Die gaan voor je digitaal rollen, zeg maar. <laughs> ja, het balletje gaat heel snel uh, rollen. Ik, ik zei het net gechargeerd, hè? die mensen schuwen mensen op die zolderkamer. Want ik denk namelijk dat het eigenlijk bijna het omgekeerde is. Ik denk ja. dat namelijk dat je alleen maar kan bloggen als je heel erg zelfverzekerd bent. en um, Ik weet, Wilma de Rek komt bij jullie ook. Hè? Die vindt het eigenlijk maar ijdeltuiterij, toch? Dat hele blok Nou, die wilden we hebben, ja. Ja, die <laughs> maar, was verhinderd op het laatste ja. moment. Dus dat was wel heel jammer. Hè? Ja, die vindt het inderdaad ijdeltuiterij, ja. Want nee, nou, ik... je, moet, je moet jezelf kunnen verkopen ook op internet. Ja, ja ik... ik denk het wel, maar ja... Ik vind het ook heel erg uiteraard eigenlijk. Maar jullie bloggen zin, ja, allebei hier. zelf? Hè? Ja, ja, ja. oké. Okay, geef eens een voorbeeld van je laatste entry, zoals dat dan heet, geloof ik. Toch? Ja. <laughs> Toch? Mijn laatste blogpost was toevallig vanmiddag. En dat ging over mediamomenten. Dus ik heb op een rijtje gezet. Uh, wie ik allemaal vanmiddag heb gesproken aan mediatoestanden. Want ik ben de hele dag uh, gebeld. En ja, dat heb ik op mijn blog gezet. Dus ja. En, en, en wat wordt. Voor... Heel flauw. Wat wordt de wereld daar beter van, om dat te weten? Uh, misschien voor andere mensen interessant. Die gaan dan denken van, oh, uh, ik ga de volgende keer nog een keer kijken. Misschien heeft ze weer uh, wat anders te melden. Ik denk dat dat het ook vooral is. En jij, wat heb jij geblogd vandaag? Uh, nou, mijn webblog, uh, marcorapos.nl... gaat met name over uh, muziek, omdat ik zelf componist en sounddesigner ben... En de Buma heeft misschien zoals jullie weten nogal bizarre tarieven uh, afgeroepen over het embedden van video's van YouTube. Even, even embedden. Even okay. oh. Helemaal terug. Embedden is zeg maar wat al die fans van beentjes doen tegenwoordig die een weblog hebben. Ja. Die gaan aan YouTube en die zien een leuke video en dan kunnen ze met heel simpel met klikken uh, ze een stukje code op hun eigen weblog dat kan ook een weblog zijn bij huis uh, plakken en publiceren. en ja. Facebook Nou, in, in, in, in. laat jij zien ik hou van uh, Pietje Bel. en uh, ja. Ja. ja bijvoorbeeld de muziek die jullie vanavond draaien die kan je ook waarschijnlijk op YouTube vinden nou die kan je allemaal dat doen jullie misschien al op nou, op, op jullie site weet je dat, dat kan je gewoon delen met, met de luisteraars in wezen van kijk dit zijn onze video's <laughs> uh, maar uh, YouTube, uh, de Buma die heeft gewoon bizar hoge tarieven daar. Over. En uh, maakt eigenlijk geen onderscheid tussen amateur en professional. En ja, ik. Dus als jij. Uh, op je Facebook-pagina of op je Hives-pagina een uh, clip embed, zeg ja. ik het goed? Ja. <laughs> Dan krijg je de BUMA achter je broek aan, of niet? Ja. Ja, in principe wel. Ja, Sinds ja. eerder gezien wel... dat, hè? toch? Nou, nee, het document heet Fairplay. Volgens mij hebben ze het nu een... begin deze week of zo uitgebracht. Ja, ja. Maar eigenlijk is het zo van in het verleden... want ik verzet me al heel lang tegen de Buma. Ik ben ja, al zes jaar zeg maar, flink bezig om een alternatief pad te bewandelen. Ik ben ook geen lid... Van de Buma. En ik ben wel uh, muzikant. Maar uh, ja, nu is het echt zo bizar populair aan het worden. Dat soort... Dat soort uh rare berichten, want nu krijg je dus echt een, een lawine van kritiek, uh, zie je gewoon. De Buma krijgt gewoon heel veel kritiek online. Dus uh, ja, dat, dat is heel grappig om te zien. Dus internet verzet zich echt gewoon op dit moment tegen de Buma. En daar heb jij vanmiddag over geblogd? Ja, daar heb ik. Nou ja goed, ik heb natuurlijk heel weinig tijd, dus dat is heel ja. snel met copy en paste en dan staat er weer een uh, klein stukje. Ja, ben op je andere blog. Ik ben drukker bezig op blog-art.nl. Ja. <laughs> is het eigenlijk niet gewoon een beetje gebeurd met dat blog? Want je hebt nu je hebt Twitter, dan kan het lekker in 140 tekens. kan je ook de wereld laten weten. En voor zo'n blog moet je toch gewoon echt wel even gaan zitten. Wat jij zelf nu ook zegt? Um, nou, ik denk het op zich niet. Want het is. Uh, kijk, blog is natuurlijk gewoon het publicatiemiddel. om gewoon snel iets, uh, iets te kunnen zeggen. Twitter is, is veel beperkter, is ook veel kortstondiger eigenlijk. Gewoon Want Twitter is 40 tekens, toch? 140, 140. karakters. 140 140. Karakter. Ja, ja. Dus Dat is, dat is een sms'je, zeg maar. En, en Twitter is ook veel vrijblijvender. Het, kijk, het leuke is wel de combinatie. Kijk, Twitter is heel erg nu. Als we nu naar Twitter gaan kijken, zien we wat mensen zeggen... over deze uitzending bijvoorbeeld. En dat kan je ook wel een beetje op een weblog doen... maar dat is veel trager. Een weblog is toch echt gewoon pagina's bekijken... en het scherm opnieuw opvragen. Op en Twitter is echt gewoon naar je schermpje kijken... en je ziet de laatste berichten bij. Ja, veel sneller Live. Maar, maar dan nog, er zijn nu geloof ik, uh, las ik laatst 100 miljoen spookblogs. Dus mensen die ooit een blog zijn begonnen, drie keer een stukje hebben getikt en dan denken van, nou laat maar. Ja, ja, dat is zo gewoon. Het, wordt, ja, het is op een gegeven moment populair natuurlijk. Dus ik denk dat iedereen zijn blog start... en op een gegeven moment denkt van nou ja, ik heb het eigenlijk te druk met andere dingen. Dus, ja, maar ja, maar je hebt toch genoeg diehards, denk ik. Er zijn ja. ook genoeg blogs die al jaren bestaan. Ik eh, blog al sinds 2003. En jij sinds 2001? Uh, ja. ja. ja. ja. Dus, uh, en er zijn met ons nog vele anderen die gewoon uh, elke dag... Ik, ik blog ook el bijna elke dag... Soms wel twee keer per dag. Dus um, ja, er zijn genoeg die ook wel, denk ik. Ja. En weet je, weet je dan... Sorry, Floor, bij, bij Twitter weet je precies hoeveel mensen je volgen. Ja. Weet je dat bij het bloggen ook? Ja, je hebt wel middelen om dat een beetje te onderzoeken en bij te houden. Ja. Nou, sterker nog, in principe gewoon als je, als je je werk een beetje goed doet... zie je precies wie er op dat moment live op je blog zit. Uh, en ook, uh, nou goed, die dat terugkomt. is voor me bloghard ja. ook wel interessant. Van, ja. We weten gewoon, oh, een gemeente die zit er nu op... of uh, die zit gewoon twee uur te kijken. Uh, ja. ja, op zich, uh, de statistieken kan je gewoon uh, heel goed uh, volgen. Ja, ja volgen. Ja. En dat kan handig zijn natuurlijk. Dat kan ook weer een, een soort uh, uitgebreide hobby worden. <lacht> voor sommige webloggers zal het best wel uh, ja, heel veel tijd kosten. Die zitten alleen maar naar statistieken te kijken van... wie zit er nu op en waarom is dat zo. En Dus als ik Wat een artikel zus op, schrijf... Ja. krijg ik dus dat publiek op mijn blog. Uh, en je, het wordt heel erg meten en weten. <lacht> kan het worden ja. Ja. voor maar sommigen. Je net, er, er is wel een groepje die-hard-fans. Is het ook niet gewoon een klein beetje een klikje... Al die Nederland De Nederlandse nou, bloggers, hè? ik denk niet... Ja, zoals je ook uh, op school en, en in je vriendenclub klikjes hebt... zou je die op internet ook wel hebben. Ik denk dat een aantal mensen je blog volgen... omdat ze iets zien in jouw blog wat ze aanspreekt. Dus ja, dan heb je, denk ik, inderdaad ook wel op internet... Uh, ja, als je het dan klikjes moet noemen, klikjes. Ja. ja ja maar dat harde, vind ik alleen maar leuk eigenlijk ja en de harde kern is gewoon is aan te wijzen zeg maar mm -hmm. weet je wel van als je al een paar jaar toch dat heb je ook gemerkt van als je een paar jaar blogt dan weet je wel zeg maar ja gewoon dan ken je gewoon een hoop mensen gewoon ook, ook persoonlijk bijvoorbeeld en daar heb je wel ja. een mailcontact mee dus dat volgers ja, zijn dat maar ja. ik denk dat je dat in elke scene maar hebt. zijn dat dan niet gewoon je familie en, en je nee, oma nee, nee juist nee, niet nee. dat is wel leuker ja. <laughs> nee. juist niet nee, nou, ja. nee kennen jullie elkaar ook via internet of ja. niet ja. ja, wij kennen elkaar via internet. Op elkaars blog. Ja, ja, en ook via Flickr, via de fotosite. Ja. Al een paar jaar zelfs. Ja, ja best wel lang. Ja. ja. Dus, ah. uh, ja. En als jullie nee, s'avonds <laughs> thuis zitten, zitten jullie allebei te bloggen? Ja. En dan mail je elkaar, wil je thee? Nou, het is soms nog erger. <laughs> We zitten soms met z'n twee naast elkaar op de bank. En de een heeft een laptop en de ander ook. Ja. En dan, nou, op zich twitteren we niet naar elkaar... maar als de ene niet opschiet met koffie zetten soms wel. Ja, <lacht> ja. ik heb zin in koffie. Ja. Ja. Ja. Maar het ja. is niet, het is niet dat twee bloggers op één kussen daar slaapt de duivel tussen. Nee, uh, je... In ons geval zeker niet. Nee, nee. Wat ik moet echt zeggen van ook met het organiseren van bloghard. Uh, ja, ik denk dat dat wel onze kracht is op dit moment. Gewoon dat we en samen wonen en euh, ja, gewoon dit hebben moeten opzetten. Dat, dat scheelt ontzettend veel tijd en ja, is echt, euh, wat dat betreft is het echt te gek. Ja, en snel ook. Binnen vijf maanden hebben we dit opgezet. Ja. Dus, uh, en dit is nou eenmalig? Of zijn jullie van plan om dat vaker te gaan doen? Nou, we willen dit ja, we wel uh, jaarlijks laten terugkomen, hè? jullie jaarlijks. Ja. Volgend jaar in New York, dan Berlijn, eh, Parijs misschien. Ja. <lacht> World domination. <lacht> zie <jij> nou, <lacht> zie blik in, denk ik? <lacht> ja, er, waren, er waren wel wat medebloggers die er heel zuur over deden, zag ik op internet. Ja, maar die ja, heb ja, altijd, ja. hè? He? Waar iets nieuws start, dan zijn altijd mensen die dan denken van... oh, er komt weer zoiets. Wat ja. zeiden ze dan, Floor, die zure bloggers? Ja, die vonden het subsidietrekkerij, geloof ik. Ja. Hebben ja, jullie subsidie allemaal. gekregen? We subsidie Uiteindelijk van. wel. Ja. Van wie? Van media en cultuur. cultuur ja. Dus uit twee potjes. Dus uh, Beide wethouders zijn ook aanwezig, dus die vinden het heel speciaal. Vinden wij ook heel speciaal. Dus, <lacht> ja, we zijn alleen maar blij, weet je wel. Van, uh, kijk, we hebben wel overwogen, zo'n subsidieronde, uh, Ja, dat is gewoon best wel lastig. Dus uh, we hebben dat echt gewoon geprobeerd. Dat moet je doen, want het kost gewoon echt heel veel geld om dit te organiseren. En uh, ja, gewoon op een dat duurt heel lang natuurlijk voordat je die bevestiging krijgt. En we hadden er geen enkele ervaring mee ook nog eens. Dus gewoon heel primitief, gewoon rechtstreeks mensen aanspreken. Echt letterlijk ook echt een wethouder, gewoon daarvoor bellen. Terwijl dat natuurlijk niet naar na, dan is. Weg, zeg maar. Maar. <laughs> je moet hooguit een ambtenaar erop aanspreken schijnt, maar goed. goed, goed uh, allemaal van die guerrilla achtige technieken. Ja. En uh, wachten, wachten, wachten. Dus we hebben nog overwogen om gewoon echt met de pet rond te gaan. of een, een of andere donatiesite op te zetten. Want ja, echt, uh, tot het laatste moment was dat onduidelijk. Ja. Help de bloggers de winter door. Ja, ja. zoiets. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> maar heb je, heb je dan niet heel erg de neiging om dan terug te gaan reageren. op die andere bloggers? Of laat je dat dan zo langs je heen glijden? Nou, we hebben wel even gereageerd. maar ja. op een gegeven moment. Ik... Uh, ja, je laat het wel een beetje langs je heen gaan. Kijk, het is natuurlijk uh, uh, alsof je gewoon de ramen en deuren op een gegeven moment dicht doet. Uh, en buiten wordt er nog geschild. Ja, het is prima. Uh, weet je wel, het heeft van... ook niet zoveel zin. Als je wel reageert, dan komt er weer wat bovenop. En er komt weer wat bovenop. Dus je kunt maar beter even langs je heen laten gaan... en dan lekker doorgaan met waar je mee bezig bent. Ja. Dat is blogart opzetten. Dus, uh... Vertel nog heel even, blogart, waar, waar het is en wanneer. Het, het is morgen... 9 oktober dus, in Theater aan Spui. Prachtig Theater in Den Haag. Een modern Theater. We doen het in de foyer in de kleine zaal. We starten om drie uur en om tien uur zijn we klaar. En we hebben een heel gevarieerd uh, programma. Amateurs en professionals staan op hetzelfde podium. En uh, nou, het, het zal heel verrassend zijn, denk ik, want is zoveel media-aandacht gehad. Er zal zeker iets in zitten wat heel erg vernieuwend is. Kan niet anders. En, en, en als je het nou gewoon thuis achter de computer wilt volgen, kan dat ook? Uh, via Twitter in ieder geval, ja. Twitter ja. wordt ook uh, actief uh, op een scherm uh, ingezet. Dus uh, ja, op die manier kan je in ieder geval op de hoogte blijven. En we hebben gehoord dat, uh, of tenminste, we zijn gebeld door... Uh, of Mogen we dat niet zeggen, of wel? Tuurlijk wel. Misschien ja. komt er het NOS journaal komt misschien uh, filmen, of de NOS die zou ook nog van de radio misschien iets doen. Dus misschien dat die iets live gaan doen, weet ik niet. Maar uh, daar is sprake van, dus zullen we waarschijnlijk morgen horen. Dus, uh, ja. komt de oude media toch even langs? Juist, ja, maar dat is ook die leuk. Die lieve goede oude media. Ja, hè? ja, ja, ja. Daarom zitten we hier? Ook. Even bij uit snoepen. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank. Theater uh, aan het spuien in Den Haag, dus morgen. Heel ja. veel succes, koppel blogarts. Dan Karen Raamaker en uh, Marco Raaphorst. En heel veel succes. Dankjewel. Dank je wel. Zeg nog even waar mensen jullie blogs kunnen lezen: met-k.com en marco-raaphorst.nl. Met okay. Nooit meer naar Marco .nl. gaan. Met de <lacht> Marco <rapers> moeten. <lacht>